Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Nepal zijn nog 60 Nederlanders niet gelokaliseerd... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren ging het nog om 150 mensen. Vanochtend komt er weer een vlucht van Buitenlandse Zaken en SOS International... aan op rotterdam De heek Airport. Aan boord zijn 77 Nederlanders. Buitenlandse Zaken zegt druk bezig te zijn... mensen uit de Nepalese buitengebieden naar de hoofdstad Kathmandu te krijgen. Vanuit daar kunnen ze naar Nederland worden teruggevlogen. Om zo goed mogelijk in te kunnen schatten wie er nog hulp nodig heeft... roept het ministerie betrokkenen en hun familie en vrienden op zich te melden... ook als zij zelf al Nepal hebben verlaten. De laatste kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met de MH17... zijn op weg van Oekraïne naar Nederland... Vanmiddag sluiten Rijkswaterstaat de A2 en A27 tijdelijk af... voor de rouwstoet van vliegveld Eindhoven naar Hilversum. In Eindhoven wordt dezelfde ceremonie gehouden... als bij alle andere momenten dat er kisten aankwamen. In Hilversum worden de stoffelijke resten onderzocht... in de van oud kazerne. De leider van de missie, Pieter Jaap Albersberg, zei donderdag... dat hij goede hoop heeft dat ook zij kunnen worden geïdentificeerd. Het vliegtuig wordt rond vier uur verwacht in Eindhoven. De politie neemt strenge veiligheidsmaatregelen... vanwege de komst van de Deense cartoonist Kurt Westergaard... vanavond in de Bali in Amsterdam. De omstreden tekenaar spreekt daar op het Festival van het Vrije Woord. Westergaard maakte tien jaar geleden een tekening van de profeet Mohammed... met een bom in zijn tulband. Die tekening leidde tot rellen in de Arabische wereld. De lezing vanavond is alleen toegankelijk voor mensen die al een kaartje hebben. Zij moeten zich kunnen identificeren om naar binnen te mogen. Volgens het parol parool kunnen mensen die liever niet gaan nu Westergaard komt hun geld terugkrijgen. Het weer flink wat zon vandaag, alleen in het noorden blijft het bewokt. Het wordt 10 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Vanavond neemt de bewokking toe en gaat het regenen. Ook morgen af en toe regen bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan files op de A44 richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Files richting de Keukenhof op de N207 aan de Rijn richting Hillegom. Daar staat tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 6 kilometer. N208 Sassheim richting Haarlem bij Hillegom 3. Het verkeer naar de Keukenhof kan het beste gebruik maken van de A44.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 Ik zou zo graag twee lippen vinden die me vol en warm kussen zouden. Maar alle lippen die ik kus, die kussen niet zoals die jou. Ik vrij niet meer zo als ik vreemd met jou. Ik haal niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer ik ga niet meer met jou. Ik vrij niet meer ik haal niet meer. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme! Goeie kop, ik zeg wat koffie, smeren, broodje, pech, wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel, blote voeten op de trap. Zijn je nou? De frisse wind waait om het leven. Alle dagen zijn voor mij. De frisse wind waait om het leven. Zou ze zo graag twee armen vinden. Die me lange lief omhelzen zouden. Het tweede uur. Het was toch weer een aardig stukje muziek. Want de medewerkers die staan te dansen en te springen. Heb je het tweede uur al aangekondigd? Nee, nee dat ga ik, dat ik nu klopt. doen. Oh, pardon. Ja, haalt me binnen. U hoorde, Gerry, de, de redactie die al streng is. Um, het tweede uur gaan wij... Um, beginnen met Echt Poster, fractievoorzitter van het OPZ. Uh, werk aan de winkel, het tv-programma wat gisteren is uitgezonden met Carina Drommel als komt. En Hans Houweling komt ons weer bijpraten over het Alzheimercafé. Meneer Poster, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u een stukje naar voren komen of is meneer Posten zo was Een stukje. Ja, meneer Posten is van de, van de scootmobiel afgetrokken om hier, uh, om hier te gaan zitten. Um, het, is, het is voor de OPZ niet al te uh, florissant ja geweest. Um, de grootste partij uit de, uit de verkiezingen gekomen met vijf zetels. Uh, al, al rap begonnen het te, te morrelen... Uh, ...tegen de OPZ aan. Uh, de wethouder stopt op. Dat was al een, uh, een, een dingetje. Um, helaas overlijdt uh, de fractievoorzitter... ...en eigenlijk de kartrekker van OPZ, mogen we wel zeggen. En uh, um, nu ook de fractievoorzitter, mevrouw Lieslotte de Jong, uh, is ook weg. Nu ben jij de fractievoorzitter... Ja, tot, tot verrassing voor iedereen. Maar... Tot voor, nou, is dat, is dat een verrassing of was het een opvolging nou ja, ik, ik wilde niet. Die slot wilde graag. Dus het, of wilde graag. karl mm. was het gewoon natuurlijk. En toen heeft die slot het waargenomen ja. Nou, dat ging uh, redelijk goed, vonden wij allemaal. Ja, tot een allerlei incidenten die uh, ze zijn heel zwaar heeft aangetrokken. Ja. Ja. Dat heeft geleid tot haar aftreden, of ja. terugtrekking. Ja. Ja. En stond jij al dan meteen als reserve daarvoor? Ik, of... nummer, ik ben nummer drie. Je bent nummer drie. Maar Bob, de, we hebben alleen maar nadenken qua gezondheid. Bob oh. de Vries heeft ook nog een oh ja. van dit jaar een hartstilstand ja. ja. oh. gehad. Dus je moest het wel rustig aan doen, anders was je ook voorzitter van de het commissie is... geworden. Maar dat, uh, dat uh, Wil jij het voor mij doen? Nou, dat okay. doe je ik het dan. doen ja. Ja. ja. Maar jij bent ook uh, voorzitter van de commissie toch? Ja. Welke ja. commissie? Samenleving. Samenleving. Daarom kunnen wij ze goed opschieten, Ben. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hoeven... Heel belangrijk. Uh, ja. De, de nummer 1 is dus helaas overleden. De nummer 2 die, uh, die stopt ermee. Maar ze blijft wel voorzitter van de partij. Ja, wordt voorzitter. Ja. per 6 mei wordt ze benoemd. Ja. Okay. Is dat, was dat jouw functie niet? Ik was voorzitter Ad Interim. Ja, oké. Okay. Okay. Maar ik had niks te vertellen bij Simons. Nou, <laughs> <laughs> uh, die, die kant wil ik niet op. Nee, nee. <laughs> maar we weten allemaal dat uh, Carlos Simons een sterke leider was binnen zijn partij. Ja. En uh, niet te vertellen dat uh, het gaat weer de andere kant op. Ja, op een leuke manier. Op, op. een leuke manier. Uh, maar hij bepaalde wel de koers. Nee, nee. Dat is gewoon heel duidelijk. Uh, mevrouw de Jong die gaat dus nu eigenlijk als voorzitter de koers bepalen. Uh, zie je daar verandering in komen, denk je? Ik dacht het niet, nee. Nee, nee, nee gewoon... Uh, het hetzelfde. Het, het, het. uh, ik heb hier de lijst voor mij. En nummer 7 is Kees Harms. Nummer 8 is Dick Sudorp. En dan krijg ik nummer 9. Chris Jongbloed. In opvolging zou dus Kees aan de beurt zijn. Ja. Um, Die heeft, ben je daaruit of, of... Nee, Kees heeft officieel bedankt gisteren. Heeft al een gesprek met de burgemeester gehad. Okay. Zoals je weet, dat weet Daan ook... ...dat zijn vrouw uh, zwaar ziek is... ...en daar wil hij bij blijven gewoon. het is dus wel zo... Uh, uh, ...net als... Beth uh, Cohen toen gebeurd is... ...dat hij terugkomt op zijn naam... ...dat de eerstvolgende eigenlijk aangesteld wordt... ...en die komt ja. op gesprek bij de burgemeester. Volgens de kieswet moet dus ja. helemaal naar de lijst gaan werken. Je kan niet zeggen, nou we nemen nummer 14... Oh dat kan niet zo, dan nee, uh, ja. ja, ik heb Tot en met 11 heb ik uitgeprint. Want... <laughs> ja, we zijn er nee, een heleboel hè? He? Klaas Koper <laughs> staat er nog op. Ja, ja, ja nou <laughs> ja... Waarom ik het, die drie gehighlight heb, uh, Dick Zuidorp. Ja. Die is dan de volgende? Ja, Dick dorp. En dan krijgen we onze, onze vriend uh, Chris, Chris Jongboek. Jong ja. Ben je in gesprek met die twee? Of, of, nou, uh, Bob heeft de contacten met Chris. En ik heb de contacten met de oh, daaropvolgende man, meneer Antonius. Nou ja, omdat. Uh, uh, Dik, Dik eigenlijk aan de beurt is dus? Ja, maar Dik heeft al gezegd, wat heel vaak gebeurt in de politiek... was er mm -hmm. natuurlijk heel veel op de te staan... maar op een onverkiesbare plaats. Nou, dat was het ook aanvankelijk. We waren mm -hmm. geen negen zetels mm -hmm. verder. Nee, ja. dus maar ja, je ziet hoe het, hoe het goed kan lopen. Ja, ja maar ja. dit is natuurlijk een scenario... wat niemand echt kunnen bedenken. Nee, dat is, nee is nee wel nee wel nee bizarre nee, bizarre nee. Ja. Ja. Maar goed, uh, dan zijn we bij uh, Chris Jongbloed. Die, ja. wordt, uh, die wordt nu dus eigenlijk... in gesprek met burgemeester aan, uh, Aangewezen. Maar hij is door ons benaderd. Is, ja. is al benaderd door ons en die moet... Daar wachten op een antwoord. En dan heb ik mijn meneer Antonius heb gezegd, die komt ook eventueel een aanmerking. Die die ervan. Die zegt, ja, daar heb ja dat heb je ook niet op gerekend. Nee. Nee, die zit nee. nog in het werkzame leven, dus er ligt weer, ja, ligt weer is iets anders. Ja. ja, dan komt het toch bij Leo Stegenman uit. Ah, Leo Stegenman, nou, voetbaltrainer is voor mij heel leuk ook. is voor jou wel leuk, ja, ja, ja. als oud uh, HFC. Ja, en, uh, ja. ja ik ken Leo mijn hele leven. En, en, en hoe gaat het in de partij op dit moment? Nou, goed. Dus, ja? Ja, u... de sfeer is het steeds ja? goed gebleven. Oh, ja, is ja, ja, ja. ja. Dus, ja En ook... alle neuzen staan één kant ja, op? Ja. Ja, ja. ja, we zijn dus we wel geschrokken dat Liselotte ook Ja, dat zal best. Ja. Ja. Ja. Zich, zich, zich terug maar ja. Ja, ja je, moet, je moet door, hè? Je ja. moet door. Ja, ja. ja. Nou, uh... Haal je het zelf al aan, de sfeer is goed binnen de partij, maar als ik naar commissievergaderingen luister en naar raadsvergaderingen, vind ik de sfeer toch niet zo denderend. Nee, het is dan maar mijn derde periode. Dus ik heb een nooit zo'n onaangename raad meegemaakt. En dat druk ik me zwak uit. Is dat Je mag je best wel wat zwaarder uitdrukken, want ik ga er toch op verder. Als ik de brief lees van mevrouw de Jong, is het heel duidelijk dat het over meneer Kramer gaat. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Nee, maar um, wat ik wel zie is dat uh, Jerry uh, al divers aanvallen heeft gepleegd op uh, Laura van der Plas, op uh, Ruud Sandbergen en, en, en zo kan ik nog een paar opnoemen, bijvoorbeeld meneer Demmers, die dan toevallig reageert met de microfoon micro over wat ben je een lul. Okay. Ja, dus... ja, het is heel vervelend allemaal. Maar hoe gaan jullie dat oplossen? Want het is uiterst vervelend. Want ja, ik, ik, elk, elke politicus die ik erover spreek, vindt het vervelend. Ja, ja het is heel vervelend. Het is, uh, Jerry heeft natuurlijk zijn talenten. Maar het Onzeker? doet het, ja, het, doet het uh, vrij ongenuanceerd. On, on, onge, ja. En het, dat, dat, dat, dat wekt vreevol op. Ja. En het, je, weet, je was er zelf bij de commissievergadering, die ook zo'n keer ging tegen, tegen, tegen onze vriend Zandbergen. Ja. En dat heeft wel tegelijk de Zandbergen. Zandberg afscheid heeft genomen van zijn functie. Maar wordt hij daar niet op afgetikt dan? Ja, ik heb ook een familielid zitten in het bestuur van de VVD. Op fractievergaderingen wordt hij altijd gezegd: gedraag je nou wat rustiger? Ja. ja. Maar goed, het gaat niet helpen. Het zit in hem. Ja. Maar ja, je zegt zelf al: het, is een, het was meneer Zandberg en nu is het mevrouw de Jong. Wie is de volgende? Ja, wie is de volgende slachtoffer? Nou, ik, ik, ik, ik, ik geloof niet. Kijk, meneer Demmers, uh, um, die zal hem uitstekend blijven pareren, want die, die valt hem dan wel weer, weer uh, terug aan. En dat zal uh, de, v, de PvdA en, en, en uh, Sociaal Zondwoord ook wel doen. Maar het lijkt echt meer, dat en ik lees dat wel vaker, uh, meer op de persoon gespeeld gaat worden als op de inhoud. Ja. En, uh, dat is wel jammer. Maar ja, maar, ja, nee, dat maakt de sfeer zo, uh, zo onplezierig. Ik ga, vroeger ging met, met, ik met een. Uh, fluiten naar de vergadering toe. Ik denk, je, wat zou er nu weer gebeuren vanavond? Ja, maar dat is toch, niet ja, maar dat is toch angstig dat iedereen ja, daar zo heen gaat? Ja, of iedereen, en, ja. een, een aantal uh, gaat inderdaad zo die kant op. Ja. En er zijn er een aantal die komen met uh, geslepen mensen binnen. Ja, ja. ja, kijk, het is natuurlijk, ik heb het laatst ook over gehad... met de, iemand anders, ook met de krant. Het was zo uh, teleurstellend voor die partijen... terwijl het, alle signalen wezen erop dat de PvdA en de VVD gingen verliezen. Dat hebben, ja. ja. hebben ze ook verloren. Ja. Maar zij, zij begrijpen er niks van, ze hebben het toch heel goed gedaan, vinden zij... Maar goed, uh, dat, is, dat bleek niet uit dat, dat ik... Uit de, uit de uitslag. Ja, en dat is ook al heel lang bekend. Behalve dan die meneer Krol van de echte oude partij Nederland. Die is een ja, beetje dubieus ja. gedragen op bepaalde zaken. <lacht> Nogal. Maar, uh, ja. Ja. maar de, toen die, die stond op een gegeven moment op 15 zetels. Ja, ja, ja, ja. Nou dus ook die oude partij zaten in de lift. Ja. Dus het was gewoon de landelijke tendens. Ook ja. overal ja. in heel Nederland hebben die lokale partijen gewonnen. Want ja. de mensen, wat er nu weer gebeurt Klant. met de PvdA en de VVD en de regering. je te schamen is te groot woord. Maar het is eigenlijk belachelijk wat anders is, is dat de, de, de, de opkomst van de, de lokale partijen? Dat ja, het landelijk ja. niet goed ja. gaat? Ja. Dat ja. is het ding zeker is, ja. Uh, we wel. hebben we hebben het er kort geleden eens over gehad. Is het niet dus interessant om voor de oudere partijen om meer een Zandvoortse partij te worden? Je bent natuurlijk lokaal, maar je richt je dus echt op die ouderen. Ja, maar Ben, jij bent toch niet aan de pensioengerechte leeftijd? <laughs> nee, nee, nee, dat Zandvoort vergrijst ook. Dus, ja, dus nee, we hebben nee, een groot ja, potentieel. Ja, ja, ja. Nou ja, waar het mij om gaat is dat, dat je ook de jongeren probeert te betrekken ja. bij, bij de lokale partijen. Ja. En we hebben er natuurlijk maar twee. GBZ en de Ouderpartij. Nee. En Socials Antwoord ook. Maar daar rommelen het na de verkiezingen ook al heftig. Het is ja. moeilijk, hè? Om ja. jongeren... jongeren te krijgen. Jongeren te krijgen ja. Ja. Ja. We hebben een verjong, maar ik ja. zal de naam niet noemen, want dat wil hij nog niet. Nog niet? Nee, nee maar ja. die echt zeg maar, 25 jaar jonger is dan wij zijn. Misschien wel 30 jaar jonger. Oh, dat scheelt wel. Ja, dat ja. wel. En die zit al aan op de fractievergaderingen. Dus nee, er zit toekomst in onze partij. Nee. Nee. Nou, dat, dat zal mooi. ik uh, niet ontkennen, want als je door. Uh, door dingen die landelijk gebeuren uh, lokaal beter scoort dan blijf je in die lift zitten ja. nu is het wel zo uh, dat er in het zandvoedsel wel een beetje wordt geroepen en er gebeurt niks nee. is dat zo? nou dat Gerrit uh, zich heeft ook wel een beetje gelijk er worden nu eindelijk dingen uitgevoerd die wij op, op de rails hebben gezet dus het wordt nou met het station gewerkt ze beginnen binnenkort ook aan, hoe heet het, dit plein. Ja, het badhuisplein. Uh, bad, ja, en hier. Dus er gaat wel wat gebeuren nu gelukkig. Ja. Uh, ja. Jij zegt dat... Maar jij dat, bedoelde de oudere partij, denk ik. Nou, nee, dat er niks gebeurt, maar jij haalt het nu zelf aan. Gert zegt, er gebeuren nu dingen die wij voorop gezet heb hebben. Maar zijn volkomen voorkomen logisch, toch? Ja. Ja, dat is ook maar goed. Succes. Met andere woorden, eigenlijk, ze scoren nu met ons. met dingen die wij bedachten, maar het is gewoon door alle partijen samen. <laughs> Zat de oude partij ook bij die Is de... dat, ja. uh, dat kiesneid? Ja, ik weet niet wat het is. Maar het is natuurlijk, Het komt uit de partij waar altijd er drie of vier raadzijders zijn. En nu zit hij in eentje. Ja, dat is waar. Wel... Ja. Ja. Ja. Nu, uh, uh, bij de uh, vergaderingen vlak na de verkiezingen... ...proefde je echt een front van voor uh, Zandvoort, PvdA en VVD. Ik zie dat nou een beetje afbrokkelen. Ja. Ja, ze zien nu ook wel wat er aangericht is. Hè? Het was toch eens, die, die vergadering, meen ik, op 12 mei. Nou, je was er zelf ook bij. Het was een blamage voor de politiek natuurlijk. De aanvallen ook op onze vriend uh, Anwar. De, de, wat er allemaal gebeurd is toen. Maar... Um, voor de verkiezingen hebben een aantal standvoorters een keer een appel gedaan op uh, de raadsleden. Van jongens, doe nou eens uh, normaal tegen elkaar. Dat en we zijn nu een jaar, en, en, en, nou, een jaar en, en iets verder. En je zegt zelf al, de sfeer is, is niet goed. Nee. Wordt het dan niet eens tijd dat bijvoorbeeld een burgemeester ingrijpt of een presidium ingrijpt? Dat is ook mijn idee... En maar je bent nu fractievoorzitter, dus je hoort bij het presidium. Ja, ja, ja maar ik heb er eerst nog geen vergadering bij gewoond. Dus ik zal de eerste vergadering dat zeker er aan de orde brengen. Maar ik denk dat andere partijen precies hetzelfde ja. die, die, gevoel, die daarover gevoelens die hebben. Maar in het presidium zitten alle partijen. Ja, ja. Dus, ja, ja. De fractievoorzitters van ja, alle partijen. Ja, ja. ja, maar dan zou je toch zeggen van nou, al die partijen, niemand is echt tevreden. Ja. We moeten iets doen. Ja. Ja. Maar nou ja, ja, iemand moet het, moet het initiatief ja. nemen natuurlijk. Maar het is moeilijk als iemand vaak zo fel reageert. Dat het, met een lelijk woord verpeste sfeer dan. Het is uh, ja, mo moeilijk om uh, hieruit te komen helaas. Nou, ik hoop uh, dat jullie dat uh, wel kunnen, want uh, over drie jaar zijn er natuurlijk weer verkiezingen, en als we drie jaar alleen maar tegen elkaar schreeuwen, dan uh, schieten we ook niks op. Uh, iedereen heeft hier aan deze tafel beloofd, alle partijen, dat we voor Zandvoort waren, en dat we met z'n allen de wat gingen maken. Ik ben zeer benieuwd. Ehm... Um, Wanneer is de eerste fractievergadering van jullie? Ah, nou, de eerste ledenvergadering is aanstaande... De ledenvergadering? Ja. En de fractievergadering is afgelopen uh, ma maandag geweest. Oh okay. nee, maandag was niet, dinsdag geweest. En die is nu over veertien dagen weer op maand. Dus maandag en dan, ook ook, dan hoop je eruit te zijn? Ja. Ja, dat moeten we ook. Want we ja, dat aast... moeten we ook. Ja. Oké, okay, nou dan wens ik jullie uh, veel sterkte bij het aanstellen van de eerstvolgende uh, ja. Fractie. fractie? Blijf jij wel fractievoorzitter? Of ga je proberen iemand anders... Uh... Ja, kijk, we moeten mensen over de streep halen als je gelijk gaat zeggen. Je moet fractievoorzitter worden. <laughs> dat moet dat ja. dan, dan gaan ze toch even nadenken. En binnen de geleden die, die daar nu zitten, is, is ja, daar ja, een kandidaat ja. voor? Nee, ja, ook, ook niet. niet. Okay, dus eigenlijk zoek je een nieuwe fractievoorzitter. Ja, nou ja. Je doet het tijdelijk gewoon ja. even. Ja. Oké, okay, nou nogmaals, veel sterkte. Ja. Echt bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, veel plezier bij je 7 middag Ja, dankjewel. <laughs> tegen tegen FS antwoorden. Al heel langzaam uh, uh, horen wij Karina Drommel uh, vertellen over wat er allemaal uh, gebeurd is um, gisteravond werk aan de winkel ja. op uh, televisie ja. ja hier gisteravond die <laughs> posten zit nog gezellig van alles om te gooien hier ja ja nou gezellig uh, dat hij naast me zit hoor. Ja. Een tijd geleden liep ik langs jullie winkel, langs jouw winkel, en dat werd verbouwd en gedaan. En toen zei iemand tegen me, ah, dat is voor de televisie. En ik, de televisie, waarom weten wij dat niet? Maar goed, dat nee. maakt dan niet zoveel uit. Nu weten we het wel. Um, de zaak, Drommel, iedereen noemt dat gewoon Drommel. Ja. En er staat nu een andere naam op. Ja, mijn dochtersnaam, Drommel. Ja. Chloé bij Drommel. Ja, dus die drommel blijft het toch wel ja ja, ja, ja, ja. ja ja, dat he, Heel goed. heeft ook iedereen wel gezegd. Mijn, uh, mijn broer zat met te porren. Want ik had mijn oudste broer, mijn steun en toeverlaat, meegenomen. Maar dat zag je natuurlijk niet in beeld. van Pak die stift, zet het erop. Kunnen we dat doen? Ja, natuurlijk. Het is jouw winkel. En ik zei al bij voordat ik begon met het uh, programma. Jullie komen niet aan de naam, want die blijft. Ken Wilden me? ze dat? Dat is een begrip, hè? Ja. Zomaar ze... Ja. Oh? Daar Exclusief we... moet eraf. Oké, okay, dat snap ik. Ja, ja oké, okay, maar je, je wilde. Als vanouds drommel ga je natuurlijk niet weghalen. Nee, dat is een begin. Dat zou de uh, zonde zijn. Zon ja. zijn. Uh, we zijn nu al bijna bij het eind, hè? Want ik ja. ja. We al helemaal terug naar het begin. Hoe is het zo gekomen? Loopt men daar rond en zegt van nou, we zoeken een winkel uit? Of heb jij dat ja. aangestipt? Nee, nee, ik heb het niet aangestipt. Hmm. Het kwam eigenlijk. Mijn buurvrouw, Dimfitonen, Bluis, hmm. die uh, belde mij. Buf! Ze, hebben, ze zoeken iemand, een ondernemer. En Hele Jansen was al wat ondernemers gaan opzoeken. Okay. Eigenlijk niet, ja. Om te vragen van, wil je meedoen aan het programma? Dus ik zeg, ja, wat is het voor programma? Mm -hmm. Ja, werk aan de winkels. Ja, dat ken ik niet. Dus toen ben ik wel eerst mijn huiswerk gaan doen. Want ik denk, ja, ik ga niet zomaar met de billen bloot. Ik zeg, wat, wat, hè. Toen ben ik een bakker gaan opzoeken. Die had meegedaan in de Jordaan. Ik ben die winkel uh, naartoe uh, gegaan. Ik denk, ja... Nou, ik kom er binnen en uh, ik zeg: Mag ik u wat vragen? Hij was helemaal druk in de weer, want hij had het ook echt druk. Want ik had eerst het programma gezien en ja. toen ben ik naar hem toegegaan. Dan wist ik ook een beetje het verhaal erachter. Nou, die was eigenlijk stuk gelopen op zijn scheiding, maar ook, eigenlijk ook door de crisis. Hij zegt: Wé, altijd doen. Je moet het <lacht> altijd doen. Hij zegt: Maar waar zit je? Ja, in Zandvoort. Oh, zegt hij. Waar dan? Want ik kom vroeger op de camping met mijn vrouw. Ja, drommel, in de kerk. Oh, die dure winkel. Ja. Uh, dat was eigenlijk altijd in de, de reactie was... van iedereen hè allemaal nou, de ja. laatste tien jaar kwam dat er niet af hoe? Nee. wat ik deed hoe nee. is dat een stempel wat er gewoon op zat voor uh, de hele ja. omgeving dan ja ja, kijk, vroeger was het natuurlijk Zandvoort. Jeetje, ja, dat was gewoon iedereen kwam. En we hadden ook de klanten, echt hoor. De voetbalvrouwen. En, en ja, ja. Die kwamen zondagmiddag ja, even een jurkje zaken, kopen. de vrouwen. Oh, okay. Maar ja, het is allemaal minder geworden. Minder geworden. Goed, um, ja. je bent daar geweest. Ja. En uiteindelijk beslis je om daar uh, ja. aan mee te doen. Want zoals je zegt, er waren andere winkels ook al een beetje benaderd. Ja. Wat was het criterium dat ze jou willen hebben? Of, of een andere winkel? Er moet het slecht met je gaan? Of moet het ja, minder met je gaan? Ja, eigenlijk moet je eigenlijk... Het moet heel slecht gaan. Ja? Uh, waar het om mij ging. Kijk, ik moet eerlijk zeggen. Je, je in je, je het niet slecht? slecht? Nou, niet zo slecht dat ik moest sluiten. Dat niet. Nee, okay. Maar ik had wel een boost nodig. Mm -hmm. En dat heb, hebben ze echt gedaan. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het mm heeft -hmm. wel wat voet in aarde. Want zij wilden het echt op hun manier. Dat zie je ook in het programma. Mm -hmm. Wij hebben heel veel zelf gedaan. De vloer bleef zo wat hun wilde. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde ook toen al... Uh, een houten vloer, dat hebben we allemaal zelf gedaan. En van stoks. Mm -hmm. Dat heb ik er uiteindelijk doorgekregen. <laughs> Want ja, dat vond ik gewoon iets voor mezelf. Dat, dat... Mickey Keller is gewoon <kuggen> een van onze eerste klanten. Ja, en dat vond ik gewoon iets. Dat moest er gewoon in. Ja. En, en nog veel meer. Mm. Maar zij hebben wel het, het concept bedacht: het industriële. Het hobbelpaart. Toegankelijker, toegankelijker. Toegankelijker. Hè? Ja, en wat is niet mooier om, om voor tv en nu voor de radio... Het is een ontzettende reclame natuurlijk. Ja, ja. ongelooflijk. Nou, het was gisteren ook al druk, geloof ik. Hè? Ja. Ja. ja. En ze mensen, kwamen eigenlijk... Mensen komen toch kijken. Ze kwamen allemaal voor Nel. Want dat Ach. was ook zo mooi. Ja, die, die kant moet ik ook nog eventjes op. Ja, uh, ja. Uh, in die uitzending is eigenlijk verteld van... nou. Uh, Doe die maar weg. Ja, doe die maar weg. Het is toch wat. Hè? Is, is, dat, is dat voor jou goed nou, als dacht, men dat zo naar ja, jou heel brengt? Erg. Ja, heel erg. Nou, dat dat is, want is jij zit natuurlijk persoonlijk met Nel al... 50 jaar. Al 50 jaar ben je aan het doen. 53 jaar kwam zij, 53 jaar geleden kwam ze bij ons. Ik ben een van de tweeling. Mm -hmm. En ja, mijn ouders hadden toen uh, eigenlijk iemand nodig. Ze hadden al een zoon. Mm -hmm. Piet Jan. Ja, en zodoende kwam Nel bij ons. als Eigenlijk als kindermeisje. Hoe, uh, ja. hoe, hoe, loopt dat, hoe loopt dat in zo'n proces? Want uh, oh. uh, je bent natuurlijk aan het bouwen en aan het doen. Ik neem ja. aan dat dat wel redelijk in harmonie gaat. Maar nu komen ze ook bij jou persoonlijk aan. Van bijvoorbeeld, ja. uh, nou wij vinden maar dat die mevrouw er niet meer in past. Nee. Hoe, hoe komt het bij jou aan? Vreselijk. Zij kan, en en uh, hoe heb je daarmee met hun onderhandeld? Of heb je daarover gesproken? Dat ik het niet ging doen. Natuurlijk, oh. dus, Nel nou moet een stapje terug. En ik moest het gezicht worden. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, dat, dat moet ook. Maar je hebt zoveel dingen wat je ook doen moet. Maar Nel is altijd het gezicht. Want mijn moeder, ja, dat werd ook altijd gezegd, die werkte nooit. Maar ja, die deed aan de acht, je deed zoveel. Ja. Nou, maar ja, dat weten we zelf wel. Er is het overal meer wat erbij komt kijken. Ja. Maar dat weten zij niet natuurlijk. Nee. Vanuitnaam. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Ik ben ook stuk gelopen dat mijn vader overleed. Dat is bij mij wel hard uh, aangekomen. Mm -hmm. Hij had natuurlijk altijd wel. Maar ik denk, Nou, die gaat nooit dood. Die blijft wel. Ja. En, toen, toen, ja. en toen, dat wil ik ook nog even. Toen ging ze ook het logo erg afkraken. Want je wordt, eerst wordt je zaak afgekraakt. Ja. En het logo was weer door mijn uh, oom ontworpen. De tweelingbroer van mijn vader. De tweelingbroer van mijn vader, Jan Drommel. Ja, en die is ook... Ja, ook overleden. Ja, en dat is ook allemaal dat raadje. Ja, ja. emotioneel Ja, heel ja. emotioneel. Maar, de, de, hoe is dat ja, het gegaan? Is het nee, heb je dat vastgehouden? Nee, die heb roos, toch... die roos die is er niet meer. We hebben wel iedereen rozen uitgedeeld bij de opening. Mm -hmm. Want het was, de roos was het, het symbool ja. van mijn vader en, en van zijn uh, broer. Dus dat was wel heel mooi. Iedereen kwam met bloemen, maar wij gaven ook allemaal rozen. Dat hele, vonden ze ook weer niet. Ja, wat is, is dit nou? <lacht> ja, dat wilden we ook. <lacht> ja, en toen natuurlijk, ze kwam binnen en uh, ja, de winkel afkraken en ook. Ik zou niet binnenkomen, want hier staat een oudere dame. Zo bam. Oh. Dat, ja, dat wordt zo dat even in wel... ja, de dus, ja. dus Het wordt eerst afgebroken, dat voel je persoonlijk natuurlijk ook, maar dan ga je weer uh, Dat opbouwen, wist ik toch? wel, dat ze me ging af. Ja, okay, maar... En dat, dat, dat kon ik aan, maar niet van Nel, dat vond ik echt. Nee, maar oké, okay, dat hebben we, hebben we dan gehad, en dan ga je uh, opbouwen. Ja. Gaat dat soepel of zijn er nog meer van die struikelblokken waarvan de een zegt ik wil het zo <laughs> en jij wil het andersom? Nou ja, uiteindelijk moet je er toch met z'n tweeën een beetje ja. komen na deze mooie opening. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, we hebben het een maand, een, maand, een week uit mogen stellen. Want mm -hmm. het ging helemaal niet zoals ik wilde. Ja, het was best wel heftig. Maar uiteindelijk hebben ze ook uh, naar mij toegekomen. Vond ik ook heel netjes. De grote baas kwam van BNN. En we hebben gesproken en toen was het allemaal, ging het top. Ze nou, wilde dus, naar Parijs nog inkopen doen. En, en, en ook Nel, ze begrepen het. Ook Alcee die zei, ik heb ook een Nel. En die was de toevallig, een vrouwtje uh -huh. die alles voor de deed. Dus komt. ze snapte het wel. Ze zei, jullie zijn zo'n familie in elkaar geweven. Ja, daar komt niemand tussen. Dus eigenlijk nee, eigenlijk nee. hadden ze iets te vroeg geroepen, denk ik. Ja. Ik, ik kan me voorstellen, als je dat hebt... En je loopt zo'n winkel binnen dat je dat ziet. En ja, ja. Eigenlijk in, in mijn beeldvorming, hè? die, ja. die Olzee, die, die ziet dat niet. Nee. Nee. Maar ze weet nog niks wat er, wat, wat nee. er mee te binnen gebeurt. Nee, dat is de eerste indruk die ja. ze dan... Ja, uh... en dat... Ja, is... en dat... Dat ja. begrijp ik ook wel. Ja. En ja, ik heb het allemaal een beetje gerelativeerd. En, en, maar in het begin was het best wel heftig. En ben je nu blij? Ik ben heel blij. Nee, ja, je. En nou is het leuk. En nu moet Nel blijven. Iedereen zegt Nel, je blijft. Want het is druk, hè? Dus het dan is moet heel ze wel blijven. Ja, nee, ja. Vandaag komt er iemand. Een uh, nieuw uh, jong vrouwtje. Die komt okay. erbij staan. Ja, die ja. komt erbij. Nou, ja, we zien leuk. het wel. Ja. Want het moet natuurlijk wel. Ja, jij was. als gezicht mag ook niet meer weg. Nee, nee. Ik nee, nee, Ik ben er ook. <laughs> Dus het wordt hey, hartstikke druk met verkoopsters ja. in die winkel. Hey, en wat voor kleding uh, wordt er nu uh, verkocht? Toch nog wel het. Uh, niet het Deze. hoogsegment, nee. maar ik probeer wel het uh, voor de elegante vrouw en nog eventjes... Iets... En ook betaalbaar. Ja, ook, betaalbaar. Ja, absoluut betaalbaar. Ja? Ja. ja. Ik heb Dat geen idee, maar wat is betaalbaar voor een jurk? Nou, Ben, dat, nee, nee, ja, dat is wel ja. een goede. Nee, nee, jullie beginnen over nee, uh, wat het kost. Nee, maar goedkoop, ja. want dat kunnen we natuurlijk... Nee, maar je, je, je, je zegt een, een duur segment. En een duur segment is een jurk voor 500 euro. Om wat nee, te nee, nee, nee, nee, dat nee, hebben we niet. En een goedkoop segment is de nee, prima is met 5 euro. Ja, klopt. Nee, dat ja. Daar ja, tussenin zit je? Daar zit ik 250. echt tussenin. Nee, geen nee, nee, nee, eens. Nee, nee. Maar in ieder geval... Ook meenemen prijsjes... Dus, Impuls, dus, aan, dus, dus de, de, stempel, de, en zo wel de stempel drommel is duur, die straf. Ja. Ja. Alleen nu moet hij in de regio nog uh, eraf natuurlijk. Ja. Mensen die moeten komen kijken. Ja. En, ja. Um, wat jij net zei, dat is, is, is duidelijk. Uh, de voetbalvrouwen uh, kwamen zondagmiddag bij u langs en die zagen wat in die etalage. Ja, en het ging eruit. Uh, ja, maar, maar dat, of dat of is het niet ja. meer natuurlijk. Hè? Maar dat hadden wij ook met inkopen. Ik had nooit een, wij hadden nooit een budget, mijn moeder en ik. We kochten gewoon in, wat we leuk. En we verkochten het. Ja. Ja. Maar nu kijkt iedereen op het prijskaartje. Ja. Dat ja. is gewoon ja. zo. Ja. Ja. En dat merk je dan. He? Dat merk ja. je. Ja. En dan moet je op inspelen. Um. En social media. Maar daar gaat nu uh, iemand mij bij helpen. Oh, daar ben ik goed. ook niet goed in. Ja. Nou, maar misschien dat meneer poster je daar wel wat bij kan. Oh. kan die, is, die is erg bekend uh, met de Facebook. Doet ja. daar heel veel op. Ja, Wel bekend mee. Ja, wel maar is bekend. Ook belangrijk, toch? Ja, dat is zeker belangrijk. Um, Meer, uh, ik ja, ben nee, eigenlijk wel, wel door, door alle vraagjes heen. Nou... Um, ik hoop dat je het leuk vond, want je kwam hier een beetje gespannen binnen, van. Ja, ja, viel mee, hè? Ja, ja, ik ga er nu helemaal aan winnen. Goed zo. Ja, <laughs> ja, ja als, als, als media-beroemdheid zal je daar een beetje aan moeten gaan winnen. Ja, het is best leuk, winnen. ja. ja. Uh, ik wens je heel veel plezier met je nieuwe zaak. Ja, bedankt. Bedankt voor het interview. Dankjewel. De mensen komen graag bij je langs. Oké, okay. bedankt. Fijne dag. Oké. Okay. Nou, Chanel? Ha. Chanel? Hans ja. Houding is en <laughs> Welkom! Morning, uh, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, het Alzheimercafé ja. uh, van aanstaande ja, het is aan woensdag. woensdag. Er wordt nog flink nagekwekt in het uh, politieke leven, hoor ik. <laughs> ja, café. <laughs> Oké. Okay. Maar we gaan het hebben over het Alzheimercafé. Het, Alzheimercafé ja. uh, het gaat over een serie boeken. We gaan, ja, we gaan een aantal boeken bespreken uh, aan het staande woensdag. We hebben een werkgroep uh, die het café altijd voorbereidt. Er zitten mensen in vanuit verschillende organisaties. En een aantal van die mensen die hebben een, uh, een boek gelezen. Tenminste, ze we hebben wel meer boeken gelezen. Maar voor de, hiervoor een boek gelezen. En oh, dat gaan we dan uh, bespreken. Het zijn boeken waar mensen hun eigen ervaring in schrijven over, uh, uh, over dementie. Ja. Familieleden of... Ja, ja. Uh, dus dat, dat, en die boeken die gaan we dan uh, bespreken. En lezen we wat uit voor en uh, want het, ja dat kan mensen ook wel wat steun geven soms dat ze zelf die boeken ja. kunnen aanschaffen ja. en dan uh, of ja of bij de bibliotheek halen ja. oh ja, natuurlijk. ja. ja. <laughs> dat kan natuurlijk ook dat ja. is wat goedkoper ja, ja. verduidelijk dat veel voor de mensen uh, ik nou zelf ja. het boek ik mis mijzelf ja dat ik even denken hoor. want dat ik mis mijzelf dat is dat gaat over die film uh, over die film uh, Alice, hè? Gaat dat. dat boek bespreken we daar ook. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik heb ook de film niet gezien. Ik hoop dat ik die voor woensdag nog kan zien. Want hij draait op dit moment in de toneelschuur ja. in Haarlem. Ja. Het is een prachtige film. Maar het boek is dus ook, ja. neem ik aan, ook prachtig. Het beschrijft, het beschrijft dus van een, uh, ja, een, een, een wetenschapper. Een, een, een, een, een hoogleraar. Een vrouw. Een vrouw die, mm -hmm. ja, die heet Alice. En die, uh, die, uh, die, uh, die ontwikkelt dementie. En dat proces van beginnende dementie. Wordt uh, beschreven. En, uh, ja, en in de film. Wordt het dan vertoond? Maar hier in het boek wordt het dan beschreven en wat het betekent. De teleurgang van uh, ja van zo'n hoogbegaafd iemand die dan toch uh, dementie raakt. Maar hoe ze toch zichzelf ook vast probeert te houden. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Ja. Nou, dan hebben we een boek, een al wat ouder boek van Stella Braam. Ik heb Alzheimer. Ja. Dat is eigenlijk wel een beroemd boek. Dat is een aantal ja, jaren geleden. geleden. Ja, een heel bekend boek. Daarmee is eigenlijk ook een toon gezet in Nederland. Toen dat boek geschreven was. Ja, komt de fiets. Dus <lacht> een beetje rustig aan, rustig aan. Hij er even een beetje uiteigen, want hij komt aangesprint de op de fiets. fiets. <lacht> en de koffie doer is <lacht> er aan. Ja. Uh, uh, want het is wel, uh, ja. het is zeker wel aardig om het over dat boek te hebben. Ik heb ja? Alzheimer. ja. Want het is toch door iemand geschreven die Alzheimer heeft. Nee, dat is niet door iemand die altijd is door de dochter geschreven. Okay. Stella Braam. Stella Braam is wetenschapsjournalist. Ja. En die heeft het proces bij haar vader beschreven die Alzheimer heeft. Mm -hmm. En dat is, dat is een vrij kritisch boek. Ze beschrijft mm -hmm. eigenlijk hoe die man nog te, het hele proces... Want ze heeft altijd heel veel samen met haar vader gedaan. Haar vader was ook... Uh, werkte aan de universiteit. Die hielp... Uh, ik weet niet precies meer wat hij was. Nou, maar doet is doe niet aandacht toe, aan Maar dus, uh, aan het boek. Ja, precies. En uh, Stella en uh, de vader Stella schreef allerlei. Boeken en haar vader hielpen altijd bij onderzo onderzoek naar, de, naar de materiaal. En ze heeft dus ontdekt bij haar vader, of tenminste stelde toen vast, dat haar vader geleidelijk dementie ging vertonen. En heeft dat proces vervolgd en uiteindelijk is zij in de verpleeghuis terechtgekomen. Ze beschrijft ook uh, hoe, ja, dat uh, hoe dat. Ja, en, de, en vrij kritisch schrijft ze daar ook over. En dat heeft in Nederland nog wel geleid tot, uh, tot vrij kritische. Uh, ja, tot, tot een grote stroom uh, van. van, van van veranderingen in, in, in de zorg. Hè. Bijvoorbeeld, de behandeling en zo. Of? Ja, net behandeling. Ik heb bijvoorbeeld samen met haar in een, in een werkgroep gezeten die zich erg richt tegen het fixeren van mensen met dementie. Ja. En daar is ze ook heel sterk, nou daar heeft ze ook de, de boer ook ontzettend wat? een zwengel meegegeven. gegeven. Ja. Wat, wat was daar de, de omslag dan? Dat men ja. ineens anders ging denken? Nou ja, het was toen nog, er waren toen nog niet zoveel boeken over dat thema. En zij, omdat zij, ja, zij een stuk journalist, dus zij weet hoe ze moet schrijven, mm -hmm. dat is natuurlijk een andere boek. Soms wel weer wat, uh, wat, wat, wat minder. Uh, en dat boek dat heeft daar uh, toch voor, omdat ze zo kritisch was, heeft dat ook bij de uh, zorgorganisaties, die gingen dat ook lezen. En die, uh, ja, die, die, die namen nou, die kritiek te harten. En uh, dat, daar, ja, daar heeft het eigenlijk toe geleid dat je zelfs een hele beweging zat. Ze is ook een beweging gestart in Nederland. Uh, ID heet dat. Het, uh, ik weet niet eens meer van de afkorting is. Uh, informatiedementie heet dat geloof ik. Er is een website van. en uh, Daar uh, met die beweging is, ja, is heel veel verandering in stand gekomen. Met name dus op het gebied voor zorg voor mensen met dementie. En dan in het bijzonder ook over bejegening en over uh, nou ja, dingen zoals fixatie bijvoorbeeld. Hè. Maar, uh, ja. Waar ze mij natuurlijk ook erg in vindt. Ik heb er ook altijd mijn leven tegen gevochten. Vreselijk. Tegen dat, dat vastbinden ja. van mensen met dementie. En daar heeft ze zich ook heel erg hard voor gemaakt. En nogmaals, dat heeft uh, dat is nog steeds gaande. Hè, dat proces. En dat boek is, uh, is nu nu niet meer zo, maar een aantal jaren geleden... Ja, vond je dat eigenlijk in elk verpleeghuis en overal hield zijn spreekbeurten. Nou, dat is ook je een beetje een En als je een nou, het nu hard. nog gebeurt, is een heel primitieve methode om dat te doen. Ja. Wat? Nou, iemand vastbinden. Mensen vastbinden? ik zou vastbind. vastbind? ja, de kostgever geven dat nog gebeurt. Steen Tenminste, ik zou het niet de kost geven. Dat is veel te veel. Het wordt een duur grap, maar er wordt dat. Nog ge... goed, ja. Maar is, is dat, is nee. dat uit, uit onwetendheid dat je dat doet? Want het makkelijkste is om iemand vast te binden, ben je hem kwijt. Nee, of... Ja, of een kijk, gebrek het gebrek aan, aan, aan, aan, aan... Ja, ietsje? nou, nee, de grap is dat... Er is allerlei onderzoek naar gedaan. Het ja. gebrek aan personeel is eigenlijk geen goed argument. Want nee. het blijkt helemaal niet zo te zijn dat dat nou rol speelt. En als je heel goed onderzoek doet, en er is op het ogenblik, de laatste jaren, heel veel onderzoek gedaan naar het fixeren. of het, naar het niet fixeren. Je ziet zelfs dat fixeren, als je dat doet bij mensen. dan leidt het eerder tot, tot meer werk. Want mensen invalideren daardoor. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, ja maar, dus het is helemaal niet een oplossing. Het is een soort schijnoplossing om mensen. Uh, te ja, vaak is het, het argument is het. dat mensen vallen. En als ze ja. vallen, dan zouden ze wat kunnen breken. En nou, goed, dat zijn eigenlijk is, valse argumenten van is de partij. Het, een het is een vorm van machteloosheid. Het is een soort handelingsonbekwaamheid, zou ik haast durven zeggen. Ja, ja. Het is eigenlijk het is al een heel oud, he, het, is, het is vrij oud. Het komt natuurlijk uit de psychiatrie. psychiatrie ja. nou, In de psychiatrie werd ja. natuurlijk. Ik heb er vaak lezingen over gehouden. Als dus je dan een link maakt naar de oude psychiatrie, dan zie je natuurlijk dat mensen. Oh nee. het dwangbuis. Het dwangbuis. Ik was een paar weken geleden in België nog in een museum. En dan zie je nog al die dwangbuis. Trouwens, ja. gaan we eens kijken in, het, in Haarlem in het, dat, uh, Dolhuis. Het ja. museum. Daar vind je dat soort dingen nog wel. vroeger. Het, je, je kent allemaal nog wel de verhalen van busje, komt zo. En dan werden mensen in de dwang, dwangbuis ja. gezet. En, dan, ja, uh, en dat van. gebeurt in dementie, in zorg. Ja. Ja, dan niet, mensen worden dan niet in de dwangbuis gezet, maar wel in banden. Mensen... Ja. In Haarlem denk ik dat er niet zoveel verpleeghuizen dat ja. meer doen. Maar ik ken wel verpleeghuizen waar dat nog gebeurt. Ja. Nogmaals, ik was een paar weken geleden in België... omdat ik daar een lezing moest geven in een verpleeghuis in, in, in de buurt van Gent. Nou, daar zijn ze druk bezig om het fixeren af te schaffen. Het ja. Druk bezig. Dat wil niet zeggen dat er niet nog gefixeerd wordt. Maar dat wordt, in België wordt dus het... Uh, uh, maar als je het niet zegt dat ze in België achtelijk zijn... maar er wordt daar nog uh, ook wel heel ja. veel gefixeerd. Maar, maar ook maar in Nederland als, ja. als je daar dan zo'n lezing geeft, hè? En uh, je bent er absoluut op tegen. ja. Wat is dan het weerwoord van hun? Vinden ze dat ze het nog normaal vinden? Of dat ze nog niet zover zijn? Ja, argum nee, argumenten is altijd van ja, maar ja, als ik het niet doe, dan vallen ze. Of uh, dan, en dan breken ze wat. En Nogmaals, de praktijk toont aan, daar heb ik dus ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat mensen, tuurlijk vallen mensen. En ik heb al gezien dat mensen misschien in, in de zorginstellingen waar niet gefixeerd wordt... Nou... Daar wordt misschien iets, minder iets meer gevallen. Maar je ziet dat... Ik heb daar zelf ook destijds onderzoek naar gedaan... In, toen ik in Almere werkte... Mm. Je ziet niet dat er meer ernstige ongevallen gebeuren. Mensen, nee. ik bedoel, iedereen valt wel eens. En het is niet per se altijd dat je dan wat breekt. Nee. He, en juist in huizen waar wel gefixeerd wordt. Zie je dat mensen dus moeilijker gaan lopen. Ze dus krijgen zwakkere benen. Je, je kent allemaal de verhalen op dit moment van Erik Scherder. En uh, bewegen ja, is ontzettend ja, ja, belangrijk. Ja. En als je fixeren betekent dus dat je niet beweegt. Nee. En dat is dus achteruit. dat nee, is achteruitgang. We hebben nog een derde boek. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, even, kijken, even kijken hoor. Dan, dan, wappert dan wappert mijn hart. Ja, oh het staat er de kant. Ja. Dan wapt mijn hart naar je toe. Dat is een een boek wat van door een uh, vrouw geschreven een partner over haar man. Dus een niet-professionele schrijver die iets vanuit haar hart ook schrijft over het dementieproces bij haar man. En dat uh, ja, heel invoelend uh, beschrijft. En daar moeten ongetwijfeld veel mensen zich in herkennen. En daar ook, dat is weer meer een ja, ik zou het daar zeggen, meer een emo boek. Het ja. is misschien niet heel erg leuk, maar het is een beetje meer vanuit de emotie geschreven. Een boek van Stella is toch ook weer meer vanuit... Een beetje wetenschappelijk hoek geschreven. Dat van van het uh, ja, van, van boek van Alice. Of dat heet dan anders. Hè. Ik vergeet he, heet het boek. Ik, weet niet. Ja. <laughs> ik vergeet nou, dat gaat... Uh, precies. Ik nou, dankjewel. Ik, ik mis ja. mezelf. Ja, ik mis en mezelf. En nu hebben we Wapper mijn uh, Ja, mijn ik mis mezelf. Dat gaat dus heel erg. Dat, ja, dat is ook toch meer een uh, professioneel geschreven boek. En dat boek van... Uh, van uh, dan wappert mijn hart naartoe. toe. Dat is ook een heel... Ja, ik denk dat heel veel mensen ook... Omdat het gewone taal is. Mensen herkennen daar ook de... de mensen Mensen die met zo'n partner hebben herkennen er wat aan. Dan kunnen we wellicht daar ook een ja. Ja, troost aan beleven. Ja. Ja. Ja, want in ieder geval gedeeld leed is half leed. Zeker weten. Die, ja. die boeken gaat u, uh, gaat u bespreken. Dat is uh, Aanstaande Woenselhoog. Ik ga ze niet bespreken, ik ga dus de personen die de boeken gelezen hebben okay. ik interviewen. Ja? En die lezen er wat uit voor en die vertellen over waarom ze het zo belangrijk vinden. En ik, ik leid dat gesprek dan. Ja, okay. Het is aanstaande woensdag, uh, weer een bekende plek, hè. dus in de pluspunt in, uh, in Noord, in Noord? Dus, uh, dus weet het. Flemingstraat. Flemingstraat, uh, 55, 55 uh. uit mijn hoofd, ja, precies. Dus bij de VOMA, voldoende parkeergelegenheid, zeg ik altijd maar. En daar beginnen we inloop vanaf uh, half acht. Even ja. Hoor. ja, Inloop vanaf half acht en we beginnen om acht uur en uh, dan is er nog een nabespreking. Dus iedereen is van harte welkom. Je hoeft niet per se dementie te hebben, je hoeft niet per se partner te hebben met dementie. Iedereen is welkom. Iedereen die uh, graag wat wil weten over ja. de dementie en de boeken die de boeken, uh, ja. besproken worden ja. zijn van harte welkom. En We hebben ook nog andere boeken hoor, die daar liggen die we als voorbeeld kunnen laten zien aan mensen. Ik zie nog even het schema daar liggen. Dank ja. schema. Uh, ja. uh, we hebben hierna nog in uh, juni ja. we hebben nog één avond. Ja. Uh, in juni ook oh, nou, Het is ook wel fijn om te weten, denk ik dat. <laughs> Aanstaande woensdag is Amanda, onze muzikant, er weer. Oké. Okay. Uh, uh, is ze weer terug? Ze is weer terug. En april, in, mei, even, sorry, in juni hebben we nog een laatste... Is reenkomst. dat de laatste van het seizoen? Ja, juni is de laatste van het seizoen. Dan sluiten we af met een film, veel Mist. Die, uh, oh, ja. die, uh, die, die uh, gaat ook over een, uh, een film die opgenomen is in Limburg... door de, door de tv, uh, de lokale televisie daar van een man. Die dementeert en over een aantal jaren heen zie je dat proces... en hoe ze als vrouw mee omgaat vrij aangrijpende documentaire is dat. Die sluiten we het juist af... En dan komen we in september. En dan beginnen we in september weer. Maar we doen ook nog wel wat. We hebben natuurlijk dan nog de Wereld Alzheimer Dag. Maar misschien kan ik daar de volgende keer nog wat over vertellen. Dit ja, is ja. in september. En we hebben in juni, maar dan kan ik ook de volgende keer nog een muziekmiddag organiseren. We in Haarlem. Een muziekmiddag. Ik heb net daar de folder van. Hij is nog warm. Mm -hmm. Op zondag 7, foto. zondag 7 juni. Ik kan hem hier wachten laten als jullie willen. Er komen nog flyers van. Op zondag 7 juni is er in uh, Ooster de Bruinstraat. Hebben we een, uh, een muziekmiddag voor mensen met MCU en hun partners. Mensen ver, vergeten achter. Vergeetachtigheidsproblemen en hun partners op in de, in de, in de heet het, in het Stormpunt Ouderen, in de Van Oost de Bruinstraat in Haarlem, dat is vlakbij de nieuwe kathedraal moet ik zeggen, de Westengracht daar, ja. en daar treedt op een bekend willeke der uh, zeg maar de Zandvoortse ja. Wille Alberti zeg ik dan geloof ik, van de Haarlemse Wille Alberti en ja. het Westen Trio, ja, nou, een soort uh, oh. koppeltrio, een, een ja. muzikale middag. Een hele gezellige muzikale middag op 7 zondag, juni, 7 juni uh, van 2 tot uh, 5, 5. In het aardig, maar wel of, uh, aanmelden voor ja. Ah, ja, ja, ja. juni. En in Altschap Woensdag zijn er flyers van. Oké, okay, dus je daar kan je ook verder aan. Aanstaande woensdag inloop om half acht. Ja. Daar kan je je ook melden voor de muziekmiddag. Ja. Uiteraard hangen we daar uh, van Hans bij. de posters. Ja. En zal hij uh, iedereen wegwijs maken ja. uh, door de boeken. Ja. Uh, Hans, ontzettend bedankt voor uh, de inleiding. Graag en ik hoop dat er uh, goed besproken wordt uh, ja. woensdag. Dankjewel. Ja. Okay. Dankjewel Hans. Uh, tot de volgende keer. We zijn weer terug en we hebben weliswaar ook nog tijd voor de agenda deze keer. Um, in vandaag? De zijn een aantal dingen te doen, ja, maar dat, die lopen maar wel die, allemaal door elkaar rijden. Maar we hebben nu vandaag, 2 mei is er de open dag van de oh ja. KNRM, het boothuis in de Torbekkenstraat. Ja, voor uh, van 10 tot 4. aan de wal, die hebben allemaal een kaartje gekregen waar ze mee kunnen meevaren. En het lijkt zo te zien prachtig mooi weer om te varen en degene die er niet... Zo'n kaartje hebben, kunnen daar redder aan de wal wonen en kunnen een prachtig tochtje oh. maken met de Annie Police. Police prachtig, prachtig, prachtig om te doen. Ja. Op circuit zijn uh, vandaag en morgen state-of-the-art historische Ik auto's. Prachtig, al al prachtig, gezien. Gezien. Ja, prachtig, prachtig om te prachtig, zien. prachtig ja. om te zien. Op circuit, dan uh, krijgen wij natuurlijk uh, eerst de. Herinnering op 4, 4 mei. 4 wat we net verteld hebben. Dus de, de, de ja. dodenherdenking, die ja. hebben we helemaal doorgenomen. Als je dat ja. nog wil weten, kijk in de Zandse krant. Er is een uh, programma en er zijn drie herdenkingen... waarvan s'avonds de, de grootste is natuurlijk. Ja. Met de stille tocht. Ja. Dan is het feest. We hebben 5 mei, hè? bevrijdingsdag. Ja. Bevrijdingsdag. Um, uh, om... Ja, met om half elf de Vossenjacht voor de kinderen vanaf het Kerkplein. En dan van half twee tot half vijf is er voor senioren is er bingo. In de krocht. En er is natuurlijk ook wat Roy vertelde op het gasthuisplein. De hele dag wat te doen en dat ja. eindigt met muziek. En een, uh, en een barbecue. En een barbecue. Daar kan je voor opgeven bij uh, het wapen. En ze willen graag weten dat je komt. Want dan kunnen ze genoeg vlees bestellen. Ja. Um, het Alzheimercafé hebben we het net over gehad. Aanstaande woensdag half ja. acht inloop. Ja. We hebben dan ook 6 mei weer de filmclub Simon van Kolm. Ik kon er niet achter komen wat ze draaiden. Want ik, ik heb alles afgezocht. Nou, en helaas. Maar in ieder geval... Uh, het zal ongetwijfeld op het, het programma staan goed, bij het eerste Theater. Ja. Het is een goede film. Ja. Uh, de filmclub heeft altijd mooie films. Je ja. moeten we van houden. Ja. Dus uh, kijk Soms even welke heel, uh... film er is. En dan kan je daar uh, heen. Vanaf half acht. Om vanaf half acht. Ja. 8 mei, volgende week, Fashion Week. En dat loopt ook een beetje is het hele weekend leuk, door. Ja. Dat begint bij Beach Club 10 met de modeshow. Ja. Uh, uh, daar moet je je ook wel even voor opgeven, denk ik. En anders wip je gewoon binnen. Uh, 9 mei, dat vind ik altijd wel heel dat erg leuk. Dat is, is leuk, Die he? doorlopende uh, rode ja, ja. loper. Ja. Die loopt door het centrum. En daar zijn constant modeshows. Ja. Voor heel Voor kinderen, voor mannen, Alles, voor vrouwen. Ja. Alles loopt door elkaar heen. Dat is op zaterdag. Ja. Zondag. We hebben het er net al over gehad. De ja. moederdagbrunch. Ik hoor net van Peter dat het 21 graden wordt. En het liefst ziet hij al die boxjes nu al in de verkoop. Ja. Dus mocht je ideeën hebben om daarheen te gaan, of je moeder willen verwennen. Ja. Of gewoon lekker mee eten. Koop dan Doen. een box bij ja. de bekende verkoopadressen en kom gezellig naar de. 5 euro per persoon. Dus dat euro is, per persoon. Is, waar kom maar ja. naar de bruns. High ja. T bij paal 69. Ja. Eentje lopen, maar ook voor moederdag. Maar leuk? Ja, van, van dus 12, 12 tot 4. Uh, uh, ook ook ja. op 10 mei is er nog uh, Jess in uh, Zandvoort. Jess ja. in Zandvoort is de laatste van dit seizoen. Ja. Max Ionata ja. speelt daar om half drie in de kroeg. Ja, maar daar hebben we het volgende week nog, daar uh, nog over. Daar hebben we het even over. Daar komt meneer over. Rijmers ja. nog even vertellen. Ook op 10 mei Jutters Koffersbak Gasthuisplein van 10 tot 4. En uh, ook op ja. het circuit nog Japans autosportfestival. Is dat dan een Japans? Nou, ik weet niet, allemaal Japans autos. En die zijn er zat. Uh, het was dat weer was... een gezellige zaterdag. Uh, met dank aan Hotel Hoogland voor de koffie, het water en de plek die wij mogen bezetten. De techniek was in handen van Daniel Everts, de redactie uh, Yvonne Roosdaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerrie Rutte. Uh, de koffie Gert van Kuik, hartelijk dank Hij heeft de sleutels terug. En hij heeft zijn jas en zijn sleutels <laughs> terug ineens. Hij heeft een uur bezoeken. zoeken. Uh, maar goed, we gaan verder. Uh, wij wensen iedereen een prettig weekend en uh, genieten van het ja, is mooi weer. Dankjewel Ben. Dankjewel. De always fall and down Gets colder day by day I miss you The children will sing He'll be back at Christmas Tot zover het ritme van VFM via de kabel op 104.5